Goeiedag, ik zet even mijn klokje op de pion hoor. Ik vroeg de wind waar hij bestaat mij uit. Ik vroeg de zee deze zingt, te ruimt. Geef mij de nacht en heb ik onder. Ik de vogelst in de ondrucht, ik denk mijn leven in een vogelvlucht. vlucht. Geek de nacht den heb ik onderdag doch, doorom, doorom, zing ik. Ik weet, er is een tiet van kom, en ook een tiet van kom. En alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn bestaan. Voor dan het leven de keur, voor te keuze, voor dan vervoer te Dan is het wie dat zover is, en daar is baan. Ik mis dat ik bij mij ben, het soort kouder om ik te houden. En in mijn menselijkheid vroeg ik me af, waarom zo jong? Zo Soms vuil ik me gelukkig, dan hank aan mijn bestaan. Dan zing ik met de vogels met, dan brood ik tegen de mond, Dan ben met zijn baai, ik zet alle klokken stil. En ik verneug me zo dan weer, maar kwijt dat dat mij wil. Het geluk ligt soms zo hard dichtbij, dan meen ik dat er is. En in mijn eigen wierzaamheid, dan griep ik altijd. er is een tijd van kom en ook een tijd van kom en alles wat doet tussen is